7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De onderzoeksraad voor veiligheid is bijna klaar met het rapport over de ramp met vlucht MH17. Er zijn concepten van het eindrapport naar andere landen gestuurd die bij de ramp betrokken waren. De landen hebben 60 dagen de tijd om te reageren. In het eerste voorlopige rapport in september vorig jaar concludeerde de onderzoeksraad dat het vliegtuig tijdens de vlucht in stukken is gebroken. Vermoedelijk doordat een groot aantal objecten het toestel hebben doorboord. Het definitieve eindrapport wordt in oktober verwacht. Er zijn geen aanwijzingen dat Joodse kinderen in 1951... buiten de klassen van de prinsessen Irene en Margriet zijn gehouden. De Rijksvoorlichtingsdienst schrijft dat... na aanleiding van een bericht in het Nieuw-Israelitisch Weekblad. Het Koninklijk Huisarchief heeft de kwestie onderzocht... en kon geen aanwijzingen vinden dat Joodse kinderen... bewust uit de klasse zijn gehouden. Maar een expliciet bewijs van het tegendeel is ook niet gevonden. Het Koninklijk Huisarchief gaat nu overleggen met de schrijver van het artikel. In de Waal bij Gent wordt gezocht naar een man die door de stroming in de rivier is meegesleurd. Samen met een andere man probeerde hij zijn zoon te redden die in moeilijkheden was gekomen. Het kind is veilig aan de kant gekomen net als de andere man. De vader verdween bij de actie onder water. Duikers zijn bezig met een reddingsactie. Rijkswaterstaat heeft het scheepvaartverkeer in dat deel van Gelderland stilgelegd. Zoals verwacht wordt Danny Blind, bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Hij volgt Guus Hiddink op, die eerder deze week vertrok. Blind was al assistent en algemeen werd al verwacht dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Het weer, het is zonnig en het is 27 graden op de Wadden en in het binnenland kan het 35 graden worden. Vannacht is het erg zwoel met minima rond 20 graden. Oelele. Morgen in het westen wat meer bewolking, verder is het zonnig en heel heet. Later op de dag vanuit het westen kans op wat onweer.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 Ja, we zullen maar zeggen geen verkeer is goed verkeer. Welkom bij deel 2 van Stef zonder Stijn. Stef en Stijn. Met drank en drugs coming up. Net als tonight, tonight. En hier is de babysitter circus. Everything's gonna be alright. is gonna be, copacetic go if you let it be, kinetic energy is me unstoppable, unbeatable, undefinable, like sunshine, I'm cool, looked into the future and I saw a sign, and said don't stop, get it, get it, you'll be fine, so when I tell you everything, will be gave that pie, I know, cause the universe told me I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 Als je wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en dux. Ik heb drank en dux. Als je wil chillen. Is het...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 Leo Flex. Lekker plaatje, drank en drugs. Ook een kinderversie inmiddels van gemaakt. Chips en cola. Vind ik wel leuk bedacht. Leo Kleine, Ronnie Flex. Drank en drugs hier en ook nog daarvoor Hot Shell Ray. Tonight, tonight. Wat leuk dat ze er zijn. Die lieve Steffen Stijn. Deel 2 van Steffen Stein is aangebroken. En ik vroeg je even geleden van... Uh, ja, wat vind jij nou van dit weer? Vind je het nou niet eigenlijk te heet? Dat je er net zit te zeiken van, oh wat is het koud, ik wil zomer. En dan is het nu zo heet en dan heb je hooikoorts en je zweet op je werk. En bla bla bla. En dit is dan toch ook weer mooi. First World Problems, een van onze trouwe luisteraars Eva. Die laat weten via de mail. Ja, ik heb dus een probleem. Het is dus nu super, super warm, maar ik zag het niet aankomen. Dus ik heb geen passen in mijn kitties. Ah! Kunt leven! Ah, dat vind ik altijd zo mooi. Ik heb een zwembroek. Die heb ik als 14-jarige ooit een keer gekocht. En gaan er niet grapjes maken. Ah, je pik is niet gegroeid sinds je veertiende. Maar ik pas die zwembroek gewoon nog steeds. Hij, hij, ik moest hem een beetje uitrekken. Het touwtje moest iets minder, uh, minder los. Het was wel ook een grote zwembroek toen ik hem kocht. Maar ik heb echt al zes jaar of zo dezelfde zwembroek. Hij is oranje. En hij is super sexy. En ik wil er nooit meer vanaf. Dankjewel voor je reactie, uh, Eva. En ook Mike die laat nog het volgende weten. Ik heb vandaag de hele dag op kantoor gezeten. En ik heb het nu inderdaad wel uh, heet op bepaalde plekken. Dankjewel Mike. <laughs> okay, allemaal, je al die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Deze is voor ZFM. Ook al ben je er niet klaar voor. Het is tijd om te gaan zingen. Staan z'n allemaal op. Oh die handjes Pank in de lucht. Pak dadelijk stevig vast. Oh, ja, like komt hier, hoor, komt ie komt ie hoor. Die het is weer tijd, die woensdagavond. Ja. radio 106.6. 106.6. 106. Ze zijn weer even losgelaten. Kwaliteit net als op ASBS. De Steffenstein op CFM. Ja, Steffenstein op CFM. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor de... Tuin.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 De FM Laser Samen met Moti Lean On hier bij ZFM. En daarvoor de nieuwe Mike Auerboter. En anders. Ik heb een mailtje gekregen via de mail. En dan moet ik eigenlijk even een ander muziekje. Een wat spannender, uh, sexier muziekje bijzetten. Want dat is toch wel, uh, wel veel beter. Even kijken hoor. Ik heb hier Joe Cocker staan. Dat is altijd leuk. We kregen van Ilse via ZFM en gmo.com. Hoi Stefan. wij zijn op dit moment onderweg naar Magic Mike. Woehoe. Er staat ook echt gewoon woehoe bij. Pink Mike. Dankjewel voor de muzikale omleiding. Kan je iets seksies draaien om in de stemming te komen? Ja, dat is, ik dacht, dan moet ik dit even opzetten. You can leave your hair on, van Joe Cocker. Want uh, nou, voor de mensen die het niet weten, volgens mij is Magic Mike die film met al die mannelijke strippers. Zeg maar, slecht verhaal, maar voor vrouwen zeer opwindend. Dus ik zie nu ook voor me dat zij in die auto zitten. En ik zie Ilse nu voor... Ilse, ik zie je nu voor me... En ik, ik zie je nu iets uittrekken in die auto. En jullie hebben een open dak in je auto, dus je haar dat gaat ook zo in de wind mee. Ja, en ik zie dat het bloesje zo uitgaan. Je hebt natuurlijk een heel kort rokje aan, want daar zit weer naar. Maar dat rokje, dat moet toch voor de vorm, moet dat even uit. Nou, je vriendinnen roepen, woe. en die gaan ook mee met het uitkleden. En jullie gaan naar Magic Mike, en dat vinden jullie fijn. En er gaat nog meer uit, er gaat nog meer uit. Zelfs de bestuurster, die, die trekt nu de kleding uit. En jullie zitten daar naakt in die auto. En in die andere auto zitten allemaal gasten helemaal met open mond. Eentje die valt spontaan voorover op zijn toeter. En het is één grote toeterbende op de A44. En daar gaan ze. Oh Ilse, oh Ilse. Heel veel plezier met Magic Mike Ilse. Heb je er zin in nu? Ja? Oké. Okay. Ja. Laat me even weten. Stef eens tijdens je eventjes op. En dit is mooi toepasselijk. Jullie zijn naakt. Al die auto's kijken naar jullie. Plezier dus is als het voor je. That's Car Crash. I'm wide awake and so long. Ik krijg nog een mailtje van Ilse op steffesteinsdfm.gmail.com. Ja, ze hebben het wel gedaan. Ik wist het al. You're the blue leg and break my stride. En daarvan net eens een car crash. En zo meteen hoor je nog Somebody van Jeremiah en Nathalie LaRoos. En ook Zet komt eraan. Beautiful. Nou, eerst tijd voor je weer van Meteor Consult. Ook vanavond is het zonnig en nog lange tijd zeer warm. Na een maximum van 30 tot lokaal 36 graden. Vandaag is er een minimumtemperatuur van 9 tot 19. Of 19, sorry. Oh, oh, oh, oh. Tot 22 graden. Tot 10 graden is een hoop. Morgen nog heter. Met in oosten temperaturen tot 37 graden aan toe. Overdag gaat een westenwind enige verkoeling brengen. Eerst aan de kust, later ook wat verder landinwaarts. Vooral s'avonds kans op onweer. Vrijdag is het zonnig en landinwaarts opnieuw tropisch warm. Met 30 tot 35 graden. Aan zee is het minder heet. Zaterdag 33 tot 38. Graden. Later wel iets meer verkoeling vanuit het westen. Dus dat. Dan tijd voor je verkeersinformatie van uh, vid.nl. We beperken ons tot vertragingen langer dan 5 minuten en vertragingen die staan op de A-wegen. Want zijn we ook zo lang bezig. En over lang bezig gesproken, ik probeer nu die pagina te laden en het lukt niet. Ah, daar is hij. De A20 Gouda Hoek van Holland tussen Maasdijk en Westerlee. 2 kilometer langzaam rijend verkeer. Komt er wegwerkzaamheden. De N35 Zwolle Amlo tussen de N348 naar Deventer en de N347 naar Hellendoorn reizen. Daar is de vertraging 9 minuten. En de laatste op de N348 om D47. De weg naar het Lemmerveld. En de N35 naar nou, Onderspolle. Een vertraging van 6 minuten. Kortere vertragingen vind je op wed.nl. Dan staat er één flitser. Die is gemeld op de A73 Van Lodermond. Zelfde van Beest op bij 26.4. Het is er waarschijnlijk maar eentje. Want ja, je ziet natuurlijk die flitser niet, hè, zo met die zon. Maar mocht het toch nog één zijn, kan je melden via flitsers.nl. Dat is flitsers.nl. Ik weet niet of je dat weet, maar ik heb ooit een tijdje promotiewerk gedaan. Dat was bij Peppermice, dan moest ik zo op straat zijn... en dan moest ik uh, mensen dingen verkopen. En ben ik ook heel snel weer mee opgehouden. Uh, um, en uh, ik sta op de Dam, ik sta kranten te verkopen... en ik roep grote oplichtingsaffaire, 50 slachtoffers. En een niet-verboedende voorbijganger, die koopt een krant... en die blauwt hem door. En hij kan helemaal niks vinden over die oplichtingsaffaire. Dus ik roep grote oplichtingsaffaire, 51 slachtoffers. Hier is het beautiful now. Nothing beneath it Forgive me for staring Forgive me for breathing We might not know why We might not know how But baby tonight We're beautiful now We're beautiful now We're beautiful now, we're beautiful now. We might not know why We might not know how But baby tonight What I want. That's take shots I with somebody. set Beautiful, now en ook Nathalie La Somebody. Ja, misschien dat het je wel opgevallen is, die tekst. Die kan je eigenlijk al vanaf het begin meezingen. En dat is ook logisch, want de plaat is namelijk niet een nieuw geschreven de tekst. Het is een, een tekst van een oud liedje. En mijn vraag aan jou is, welke tekst is dat? Naturi love Somebody. I wanna rock with somebody. I wanna take shots with somebody. Heb je hem al? Laat maar weten. stefensteincfm.gmo.com Zometeen het antwoord. Nee, het antwoord. Het antwoord. follow me. Ja, gewoon een heleboel keer het goede antwoord binnengekomen. Het was Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Daar heeft Nathalie La Rosa haar hitsingle op gebaseerd. Een hoop goede antwoorden. Goed gedaan, jongens. Ik ben trots op jullie. En nog een mailtje via stefvestijs.fm.gmail.com Hou een uurtje geleden van uh, Marcel. En Marcel die laat weten, ja, ik vind de nieuwe Jax ook zo te gek. Dus weet je wat je dan doen? Wat we dan doen? Dan houden we gewoon allemaal ons back. Dat zeggen we gewoon we helemaal tegen niemand. Houden. Gewoon onder elkaar. En rij hem zo meteen nog een keer. Dan weet helemaal niemand. Gewoon zwijgen jongens. Gewoon zwijgen. Top. Dankjewel. CFM request. Ja de CFM request. Wat wil je horen? Zo meteen laat het weten. gmail.com. Hoor je die praat zo meteen. Verder dus zo nog een keer. Everjack Summer thing. Mers Galantis peanut butter jelly. Sleepless nights at the shadow. Visualize it. I'll give it some better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 Realize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 de nieuwe van Afro Jack samen met Mike Tyler. Die gaat deze dit jaar nummer 1 in de zomer. Mark my words. Summer Fing heet hij. En daarvan nog Kalentus, Ook zo'n lekker zomerplaatje: Peanut Butter Jet. See you, fam. Request. Welke plaat wil jij als laatste plaat in dit programma horen? Wij zijn zeer democratisch. We hebben alle Stalins hier verdreven. Laat maar weten: Stef en Stein cfm at gmail.com. Dat is ons e-mailadres: Stef en cfm at gmail.com. Of je kan ook twitteren als het een, uh, een korte request is. Naar nou, Stef en Stein. Wat wil je horen zometeen als jouw request? Laat het maar weten, hoor je hoort hem zometeen naar de nieuwe Ariana Grande Major Laser. All I want. All I want. Yeah. Only love for All I say, yeah All I want, yeah. Only love for Yo Hey DJ, bust the tune and then pull it over If your cup's empty, pull it over Spread my love, cause we can't get it over Baby girl, just start wind it over Games. Er is geen track die er slechter bij zou passen, maar hij is wel fijn. Oh, oh, de nieuwe van met mijn Major Laser Intensify samen met Ariana Grande. Je hoorde allemaal CFM Request. Aangevraagd door Daan via de mail, Stefens Stijn. CFM Dank je Dankjewel daarvoor. Hij zegt: eerste plaats die ik hoorde van dit album. Te gek, ik wil hem graag horen. Komt voor elkaar. Summerboy Lady Gaga. CFM Request. request voor Daan van het album The Fame Lady Gaga en Summer Boy Stef en Stijn Ja, dat was hem weer voor uh, woensdag 1 juli, de nieuwe maand is aangebroken en nog maar drie uitzendingen te gaan dan ben ik er vijf weken tussenuit een grote vakantie, ja dat gaat nu allemaal heel erg snel dankjewel voor het luisteren volgende week dan ben ik er weer zelfs tijd, zelfde zender Stef zonder Stijn 6 uur beginnen we weer met een nieuwe uitzending. Ik wens je een hele fijne week, lekker genieten van het weer en ik spreek je volgende week weer 6 uur. Hoi je. Dag Stijn. Tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.